7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Doden aan de oostkust van de VS door Sandy. Asscher al vroeg in beeld bij Rutte en Samsung. En KPMG opent kantoor in Birma.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 PvdA-wethouder Lodewijk Asscher is al in een vroeg stadium betrokken... bij de onderhandelingen over een regeerakkoord. Dat zei PvdA-leider Samsom in Pauw en Witteman. Samen met VVD-leider Rutte vertelde hij over de kabinetsformatie... en over de goede onderlinge verstandhouding. Rutte en Samsom hadden een dag na de verkiezingen al een eerste gesprek. En bij die gelegenheid werd Asscher meteen naar voren geschoven als vicepremier. Samsom vroeg begin juli aan Ascher of hij beschikbaar was voor een post in het kabinet. In eerste instantie moest hij daarover nadenken, zei Samsom. En Rutte noemde Ascher in Pauw en Witteman een formidabel talent en politicus. Hij heeft wel aan Samsom gevraagd of hij niet zelf in het kabinet wilde. Maar Rutte merkte dat Samsom dat absoluut niet wilde. Het partijbestuur van de PvdA stuurt het regeerakkoord met een positief advies naar de leden. De PvdA-leden stemmen zaterdag tijdens een congres over het akkoord met de VVD. Op dat partijcongres moet het regeerakkoord in zijn geheel worden aangenomen of verworpen. Er kunnen geen amendementen worden ingediend. PvdA-leider Samson verwacht een pittig congres. Het zal ongetwijfeld moties regenen van mensen die vinden dat er toch nog iets over dit of dat moet worden onderhandeld, zei hij. Deze week houdt Samson drie regionale bijeenkomsten voor partijleden om het regeerakkoord toe te lichten.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 Burgemeesters mogen het uitzetten van illegalen niet frustreren. Dat heeft het kabinet besloten. Begin dit jaar wilde de burgemeester van Giese landen niet dat de politie meewerkte aan het uitzetten van een Afghaanse vluchteling. Ze vreesden dat de uitzetting rampzalige gevolgen zou hebben voor zijn familie. De ministers Spies, Leers en Opstelten vroegen daarom advies van twee hoogleraren. Volgens hem staat de politie bij het uitvoeren van de Vreemdelingenwet onder het exclusieve gezag van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Als een burgemeester bang is voor verstoring van de openbare orde bij het uitzetten van de vreemdeling, dan kan de politie worden ingezet. Maar tegengaan of verbieden van de uitzetting is oneigenlijk gebruik van zijn bevoegdheid.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 Morgen aan de kustkant op een bui, in de rest van het land droog... en af en toe zon. En het wordt morgen ongeveer 11 graden. Awb verkeersinformatie In Utrecht en Gelderland komen mistbanken voor... en daardoor is de spitstrook dicht op de A50 tussen Os en Apeldoorn. Op de A4 bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Van Hoogvliet naar Vlaardingen staat voor knooppunt Ketelplein... 3 kilometer file, de linker rijstrook is dicht. En de langste file staat op de A7 richting Amsterdam... tussen Purmerend en knooppunt Zaandam, tien kilometer.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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. We praten u het komend uur bij over de verwoestingen... aangericht door de storm Sandy in Amerika. En het regierakkoord natuurlijk tussen VVD en PvdA. Leuk en aardig hoor, een verstandshuwelijk tussen twee partijen... die ideologisch enorm verschillen en nu vanwege de crisis daadkracht tonen. Maar wat als de economie weer aantrekt? Vinden ze elkaar dan nog steeds leuk? Die vraag zullen we het komend uur beantwoorden. We gaan eerst naar de hoofdrolspelers. Want Rutte en Samsom zaten gisteren samen bij Pauw en Witteman. En ze gaven daar een kijkje, een inkijkje in de onderhandelingen. Verslaggever Marcel Bril keek mee. Het klikt tussen Mark Rutte en Diederik Samsom. Daar komen ze achter al voor de verkiezingscampagne. Ergens vlak voor de zomer, tijdens een etentje. En toen hebben we ja, bij mijn favoriete tocootje in Den Haag. Een klein uh, Indonesisch eethuisje we heerlijk zitten eten. Ja. Een pittige campagne volgt. VVD en PVDA winnen flink. En dan zijn ze dat elkaar veroordeeld. En alweer volgde er een afspraak, de dag na de verkiezingen. S'avonds zijn we bij elkaar gaan zitten. Noem, op een we... geheime locatie. Oh ja? Waar <laughs> was dat? Geen idee. Ja. En hoe lang zit u dan bij elkaar? Niet zo heel lang, we hebben natuurlijk anderhalf uur. We waren natuurlijk allebei totaal afgemand en bek af maar, maar met z'n tweeën? Ja, met z'n Tijdens dat gesprek blijkt dat Rutte eigenlijk wil dat Samsung ook het kabinet ingaat als er een akkoord komt. Maar Samsom is helder. Ik zei nee, want ik had natuurlijk al uh, dat ook in de campagne beloofd. En daar had ik ook over nagedacht, over hoe dat uh, verder zou gaan... Uh, maar ik heb toen gezegd, ja, mijn commitment is er. Ja. Uh, want ik heb iemand in gedachten, uh, Lodewijk Asscher. Ja, zeer positief. Ja, Lodewijk Asscher is natuurlijk een uh, formidabel talent en een formidabel politicus. Uh, maar ik dacht op dat moment, uh, het zou goed zijn als soms op in het kabinet gaat zitten. Ja. Ik merkte op een gegeven moment dat er geen beweging in te krijgen was. <lacht> Juist. Hola, hola, toen ben ik gestopt met zeuren. Nu dat is afgesproken, staat de heren niks meer in de weg om aan de onderhandelingstafel te gaan. Samen met twee secundanten en de informateurs... Maar hoe gaat dat nou eigenlijk, dat onderhandelen? Ik herinner me nog de eerste avond dat we met een enorme stapel kaarten tegenover elkaar zaten. We letterlijk door Wouter Bos getekend. En daar stond het gewoon <laughs> allemaal op. Inkomensnivellering, belastingverlaging. Dus ik mocht geloof ik eerst kiezen. En ik zei, nou ja, wat is voor ons belangrijk? Nivellering. Wat je eigenlijk doet is zeggen, stel nou dat ik bereid ben... en laat je even zien, je kaarten zien om hier een stap te zetten. Wat krijg ik er dan voor terug? En zo hebben we eigenlijk op dat hele moeilijke onderwerp van arbeidsmarkt en woningmarkt... hebben we. Eigenlijk door die volle vier weken heen hebben we zitten praten... tot we uiteindelijk na een week of vier echt tegen elkaar zeiden... ja goed, als, als dat inderdaad is wat jij zou kunnen doen als wij deze stap zetten... Ja. en wat ik kan doen als jij die stap zet. Het verloopt goed, het gaat snel. Sterker nog... In mijn naïviteit dacht ik ook wel na die eerste avond... nou, we zijn er eigenlijk al wel een <lacht> beetje uit, opschrijven, ja. wegwezen? Ook, ja. Toch duurt het langer dan die ene avond. 47 dagen in totaal. Want het is ingewikkeld. De partijen verschillen en uitruilen kost dat meer tijd dan die ene avond. En nu ligt er een resultaat, maar de PvdA moet het nog wel eventjes voorleggen aan de achterban. Ik heb aangeboden mee te gaan. Op dat aanbod gaat Diederik Samsom niet in. Zaterdag dan is het congres van de PvdA. En als de partij ja zegt, dan is de laatste stap de gang naar de koningin voor de beediging. Naar verwachting is dat ergens volgende week. En de consequenties voor u, bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt, de zorg, de woningmarkt en het buitenlands beleid analyseren we vanochtend met diverse deskundigen. Hoort u dus veel meer over. Over dat regeerakkoord vanochtend in het Radio Inchona. Breaking news looking hier. live pictures from Battery Park. Quite extraordinary pictures, too, where the surge of water there from Superstorm Sandy is now reaching record levels and going even higher already. Je hoort de wind gieren. Orkaan Sandy, Storm Sandy moet ik eigenlijk zeggen... heeft vannacht flink huis gehouden aan de oostkust van de Verenigde Staten. Inmiddels zijn er twaalf doden geteld. en zitten zo'n 3 miljoen mensen zonder stroom. Voor de stad New York, vooral de stad New York, is hard getroffen. En heeft te maken met enorme wateroverlast, onder andere. Piet Dierke van het ingenieursbureau Arcadis. Meneer Dierke, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw ervaring, wat is uw mening, heeft... New York zich goed voorbereid op deze storm. New York had zich uh, zo goed voorbereid uh, als het kan, uh, gegeven het feit dat New York geen bescherming tegen hoogwater kent zoals wij dat in Nederland hebben, dus geen stormvloedkeringen die dicht konden en ook geen dijken die bewaard konden worden. Men moest het doen met uh, evacuaties, met uh, zandzakken en met uh, provisorische middelen. Maar dat hebben ze op zijn Amerikaanse zo goed mogelijk gedaan. Ja, nou ja, dat weet je dus. Hè? Als je geen dijken opwerpt op andere beschermende ja. maatregelen... hadden ze dat de afgelopen tijd wel kunnen doen. Ja, het kan natuurlijk altijd. Maar is dat niet heel ingewikkeld bij New York? Het is ingewikkeld. Het is ongeveer net zo ingewikkeld als dat het in Nederland is geweest... en in New Orleans was, waar men nu uiteindelijk ook... nadat men de tol heeft betaald, toch ook een deltaplan heeft gebouwd. Zeg maar een beetje naar Nederlandse maatstaven. En ook andere delta-steden in de wereld, zoals in Bangkok of in Jakarta... zul je zien dat ze een dergelijk beschermingssysteem zullen gaan bouwen. Want onze steden worden zo groot. En met als gevolg van de klimaatsverandering, de frequentie van stormen... en de impact van stormen wordt zo groot... dat het op een gegeven moment ja, met zandzakken niet meer op te werken valt. En de schade ook gewoon te groot wordt. Want als je ziet wat het betekent nu... en uh, iedere dag dat New York zeg maar, out of business is, kosten voor fortuin... En het kan een stad zich op een gegeven moment gewoon niet meer permitteren. Maar meneer Dierke, kan een stad als New York, of een stad als New Jersey, Atlantis, uh, uh, uh, zich, zich uh, wapenen tegen zo'n enorme storm die over een enorm uh, uh, oppervlakte gaat? Ja, nou, het, is Want het is kost enorm veel geld, New York is eigenlijk een, een eilandenrijk, vier van de vijf bureaus. Het zijn in Nederland allemaal onderling verbonden met bruggen en tunnels, een heel complex systeem. Uh -huh. Aan de andere kant heeft New York het voordeel ten opzichte van Nederland of New Orleans niet beneden zeeniveau ligt. Het begint eigenlijk bij 0 meter en er is een, een dun strookje New York dat zeg maar tussen 0 en 3 meter ligt. Dat is ongeveer 5 tot 10 procent van de stad. En dat valt eigenlijk best wel te beschermen. Ja. Ook het andere schadepost. Alles wat ondergronds is dat onder water kan lopen. Zoals uh, tunnels en subways. Hè, dat is ook nu ook weer gebeurd. Die kun je natuurlijk ook beter beschermen dan dat je nu gedaan hebt. Ja, of, maar je of, moet wel een plan hebben. Ja, maar, maar ik kan me voorstellen nogmaals dat het heel veel geld kost. En uh, dat het misschien niet zo verstandig is geweest om zo dicht bij zee te bouwen. Ja, dat, is natuurlijk, uh, dat geldt voor ons allemaal. Het is niet verstandig om uh, dicht bij zee in een delta te wonen. Maar we doen het... Uh, we doen het, het ook ja. Dan de helft van de wereldbevolking. Hè? Dus ja. uh, we hebben gekozen voor die plekken omdat het ook uh, economisch de meest aantrekkelijke plekken zijn om te leven. Als je daar dan woont, dan moet je jezelf gewoon ook uh, goed willen beschermen. En ik uh, ben ervan overtuigd dat dat in New York beter kan dan nu. En ik ben er ook van overtuigd dat de New Yorkers zich ook nog wel eens uh, over de bol zullen krabben nu. We nee. zullen gaan nadenken over de vraag... wat hebben we over voor een betere bescherming van onze stad. Nou ja, dat kunt u zich wel voorrekenen, meneer Dirk. Uw bedrijf was ook actief bij New ja. Orleans. Bent u al in gesprek met New York? Nou, we zijn eigenlijk al sinds 2009 en ook daarvoor al in gesprek. Toen hebben we al een, een eerste voorstel gedaan... voor een, een bouw van een stormvloedkering. Was er toen duidelijk nog iets, iets te vroeg voor. Ja, New Orleans heeft inmiddels gezien hoe snel je doorpakken kunt. In, in vier jaar tijd... ...is daar samen met de Amerikanen een deltaplan gebouwd... Uh, ...dat inmiddels zich al bewezen heeft. Hè. Nog maar een maand geleden kwam orkaan Isaac langs... ...en New Orleans was perfect voorbereid... ...alle stormvloedkeringen dicht... Hmm. ...alle dijken op orde... ...en een orkaan die de stad anders wellicht verwoest had... Uh, ...ging nu zeg maar, uh, aan de stad voorbij zonder uh, serieuze schade. Nou, en dat betekent dat de investering van uh, 14,5 miljard dollar die men gedaan had... ...naar uh, dat men die er in één keer eigenlijk al bijna weer uit heeft... Nou. Ik kan me voorstellen dat u een mailtje gaat sturen aan de burgemeester Bloomberg. Meneer Dirke, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Is zo dadelijk, ja, er zijn ook mensen heel erg blij met het nieuwe regeerakkoord... De Belgen, eindelijk een besluit over de Hedwige Polder. En eindelijk gaat hij onder water, daar wel. Edwin Gerritsen, eerste verkeersinformatie. Weinig water op de weg, denk ik? Ja, inderdaad, weinig water. Wel uh, mist in Utrecht en Gelderland. Daar komen mistbanken voor. Daar heeft het verkeer last van. Want de spitstroken zijn daardoor dicht op de A1 tussen Amsterdam en Apeldoorn. En op de A50 tussen Os en Apeldoorn. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat ook nog een file bij Rotterdam door een ongeluk op de A4. Hoogvliet richting Vlaardingen, het ketelplein 4 kilometer. Maar de rijstroken zijn nu weer open. Dit is het NOS Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. 200.000 mensen hebben vorig jaar gebruik gemaakt van online hulpverlening. Hulp via de computer dus. Volgens Frank Schalken van Netwerk Online Hulp is dat nog maar het begin. Want voor steeds meer mensen en steeds meer problemen is er e-hulp. De oplossing. De verstandelijk beperkte Evalien de Boer leert zo bijvoorbeeld hoe ze haar leven beter kan organiseren. Wat zien we hier? Een werkplan. Ja? We maken afspraken met je coach wat uh, je werkpunten zijn. Maar nou ja, daar kun je ook punten op verdienen. Oh ja? Ja. Ja, internet wordt zo uh, normaal in het dagelijkse leven. Heel veel instellingen bieden mogelijkheden aan om te chatten, te mailen of een begeleidingstraject te volgen via internet. En het werkt heel goed. Hier uh, vul twee maal per week mijn dagboek in. Dan moet ik twee maal uh, op een dag. Uh, een dagboek bijhouden over mijn gevoelens en uh, mm -hmm. uh, wat ik heb uh, meegemaakt. Doordat het onpersoonlijk is, wordt het juist heel persoonlijk. En mensen die durven online vaak veel meer uh, bloot te geven over zichzelf. En dat is wel een groot voordeel. Mensen gaan veel eerder hun problemen op tafel leggen... Eh, waardoor ze uh, sneller uh, ook aan de slag gaan met het oplossen van hun probleem. Dit zijn uh, de berichten die je uh, ontvangt ja. en kunt versturen naar uh, bijvoorbeeld mijn coach... zoals ik een vraag heb, of als ik ergens mee zit. Of naar Trudy, dat is de gedragswetenschapper, mm -hmm. Dan kun je ook vragen stellen. Het is niet zo dat uh, mensen vervangen worden door computers en dat je aan het chatten bent met een robot... Als je een gesprek hebt met iemand online, dan is dat gewoon nog met iemand van vlees en bloed. Uh, ja, ik kan dus ook contact... Uh, uh, hoe zeg je dat? Contact nemen met mijn uh, ouders. Dus uh, mijn moeder heeft dat dan ook. Ja? En dan kan ik ook met mijn moeder uh, praten over dingen. Of, ja. Ja. ja, dus dat is wel prettig. Er zijn uh, al heel veel onderzoeken die laten zien dat het behandelen en het, het ondersteunen van mensen via internet... dat het eigenlijk net zo effectief is als face-to-face. Uh, Normaal gesproken hebben mensen één keer in de twee weken. Drie weken hebben ze een gesprek met een maatschappelijk werker of een behandelaar. En met internet is het zo, je wordt eigenlijk de heel veel mee geconfronteerd. Want je moet iedere dag opdrachten doen. Dus je bent veel actiever bezig met jouw probleem. Uh, nou, dat ik stofzuigen moet of zo, omdat ik geen dagbesteding heb. Dus je krijgt online te horen dat je moet stofzuigen? Ja. Dat ik het vergeet of zo. En dan er nee, nou, stofzuigen vergeet dat en dat niet. En... Uh... Of zulke dingen. Uit het buitenland zijn hele goede ervaringen bekend... met mensen die drie keer per dag krijgen ze een sms'je... waarbij ze moeten aangeven hoe voel je je, wat voor activiteiten doe je... hoe is het met je medicijngebruik. En die resultaten worden dan opgestuurd naar de behandelaar. En die heeft dan een veel beter inzicht hoe het gaat met die cliënt... en kan ook eerder ingrijpen als het een fout dreigt te gaan. Uh, nou, het is wel een voordeel, want ze helpen je ook met van alles. Dus ze staan wel altijd voor je klaar. Ja, Als iemand geschikt is voor uh, Facebook, dan is hij ook geschikt voor online hulp. Facebook, huis en hotmail. Het toekomstbeeld is dat de smartphone eigenlijk je dokter wordt. De smartphone weet alles van je. Die weet wanneer je opstaat. Die weet uh, hoe sociaal actief je was. Uh, die weet hoeveel je bewogen hebt. Nou, allemaal dat soort informatie zal in de toekomst uh, veel meer gebruikt gaan worden in behandelingen. Als je het op de goede manier inzet, dan uh, moet dat zeker uh, kunnen leiden tot kostenbesparing. Maar dat is wel het sluitstuk en niet het begin. En als je er geen zin in hebt, dan zet je de computer gewoon niet aan. Nee. Maar Evelien, de boer heeft er wel heel veel aan. Wat is het nou op plaats met die computer? Afijn, een reportage hoorde u van Roepau. Goed, we gaan nog even naar Haarlem. Nog steeds in het Huis, Mark Robin Visser op zoek um, naar de miljarden... He, die de zorg de komende jaren moet gaan inleveren. Heb je al wat gevonden? Nou, het is natuurlijk... Ik zat net te denken, als je dan er dus naar kijkt... He, naar die plannen van er moet weer bezuinigd worden... en er wordt 5,5 miljard uit de zorg gehaald... dat je soms bijna vergeet dat het nog wel eens over mensen gaat. Of niet, mevrouw Landstra? Ja. Nee, ik ben mevrouw De Winder. Om oh, mevrouw, neemt u mij niet kwalijk. Ja. Uh, dat is mevrouw Land. Zit u nog een beetje goed in de slappe was? Wat dacht u? <laughs> Daar begin ik niet over, want dan moet je eens een dag komen. Ik zal eens een dag meelopen. Wat vinden jullie ervan dat het, dat het alsmaar over geld gaat? Ik, het, dat ergert mij soms. Ja. Dat, het altijd dat dacht maar. ik al. Geld, geld, geld. Geld ja. is. En er wordt niet gekeken of ja, nou ja. gelet op. De er wordt gepraat over geld en over indicaties... Hè, en dat, een, dat, de, dat de criteria strenger worden voordat je naar een verzorgingshuis of, of zoiets dergelijks mag. Wat vindt u daarvan? Daar begrijp ik helemaal niets van. Want het is ook niet goedkoper. Nee? Nee, het is niet goedkoper. Leg het eens uit. Nou, daar komen, we, daar komen ze natuurlijk later pas achter en dan moeten ze weer nieuwe maatregelen nemen. Want dat is het hele eieren eten. Er is altijd nog geld tekort geweest. En dan kun je zeggen, uh, natuurlijk, dat blijft zo. Mensen zij hebben nou eenmaal die hang en geld altijd meer. Ook mensen die goed verdienen, die klagen erover. Maar zoals uh, wij als ouderen, want daar hoor ik ook bij... denk ik wel eens bij mezelf. Alle mensen die... Uh, uh, uh, meestal halen we de oorlog er nog bij, maar we hebben alles... Ja, maar wacht even. We hebben alles en alles op moeten bouwen. En hier in Haarlem is het ook veel erger geweest... dan dat je eigenlijk naar voren wil brengen. Mm -hmm. En dan nu, in deze tijd, met zo'n prachtig huis... helemaal ingericht, mensen die er graag werken, ga maar door. En, en dan maar bezuinigen, bezuinigen. Je kan, niet, je kan niet op mensen niet bezuinigen. Nee, nee. nee, nee. Dat kan niet. Nee. Hey, kan, kan er op u nog bezuinigd worden? Uh, op mij persoonlijk? Ja. Ja, ook. Ja. ja. Vertel eens, wat valt er bij u nog te halen dan? Nou, ik heb uh, dus net juist gezegd dat ik van mijn man een heel mooi pensioen heb. Ja. Klaar? Waar ja. ik bijna niets van hoef te betalen. Ja. Ja, nou heeft natuurlijk niet iedereen een mooi pensioen van een man. Nee, nee, nee, maar dat was ook maar een stukje van ja. het verhaal. Je moet gewoon de mensen die alleen het AOW'tje hebben en verder niks of bijna niks, ja. die moeten gewoon, volgens mij, als ze altijd gewerkt hebben, die lui bliksems, daar heb ik niks mee, ja. maar die altijd gewerkt hebben, die moeten een, een behoorlijk geld overhouden ja. waar ze van kunnen leven. Ja. Hoe heeft, hoe heeft u gisteravond naar uh, meneer Rutte en Samson gekeken? Hoe ja. komt dat op u over? Uh, ik ben soms een beetje cynisch, maar ja? ik zal proberen het niet te zijn. Uh, dat daar nu twee mensen tegenover elkaar zitten... die elkaar eerst een beetje de tent uitgejaagd hebben... dat stoort me. En nu samen... Een uw regering. Nu samen moet gaan net dikke vriendjes ja. spelen. En het zo eens zijn. En alles beloven. Kortom, u vertrouwt het nog niet helemaal. Dat is duidelijk. He? U vertrouwt het nog niet helemaal. Uh, Weet u wat wij gaan doen? We gaan gewoon nog even lekker een boterhammetje smeren... nou dat het er nog af kan. Want we zitten hier, Marcel en Lara, voor een fantastisch gedekte tafel. Er is krentenbrood, mm. er zijn crackers, er zijn diverse soorten. Heb speciaal hè? voor mij neergezet. Oh, die zijn speciaal voor u. Kijk, zo, zie, dit zo. pikt zij alweer in hier meteen. Zeg, maar dan hebben ze nou, dan meer dan wij een hier, hoor. Dan krentenbrood, toch? Wel ja, ja. Oh, ja, we zitten er gespeeld. Lekker, hoor. We nemen het ervan ja, zolang het nog kan. of Goed niet. Goed zo. Mark Robin Visser in het Rijnaldahuis, daar waar misschien inderdaad nog wel wat te halen is. Maar ze moeten het nog maar zien, de bewoners, hoe dat gaat aflopen met dit regeerakkoord. Dan de Wiegepolder in Zeeland, die wordt uh, toch onder water gezet. Dat staat in het regeerakkoord. En dat is goed nieuws voor de Antwerpse haven. Over de ontpoldering wordt al jaren gesteggeld tussen Vlaanderen en de Nederlandse regering... En de Antwerpse wethouder Mark van Peel die maakte zelfs een filmpje. Weet u nog waar die Nederlander de schelde in duwde? Meneer van Peel, goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u daar nu mee stoppen? Ja, dat filmpje was trouwens een beetje grappig bedoeld. Dat ik hebben wij goed begrepen en we vonden het ook... ja, ik vond het ook, ook grappig. konden ook veel Nederlanders konden ermee lachen, ja. Ja, ja. Maar u gaat geen Nederlanders meer in de schelden duwen, begrijp Nee, doe ik niet. Doe ik overigens nooit, nee. In het echt. Vertrouwde u Nederlanders dan wel, meneer Van Peel? Want er was al wel eerder een akkoord, hè? He? het Wiegepolder. Ja, en dus het heeft ons vele jaren verwonderd... dat alhoewel het met zoveel woorden in het verdrag stond... dat gesloten is tussen Vlaanderen en Nederland... Ja, toch altijd maar weer werd uitgesteld. Dat hadden wij, waren wij niet gewend van een bevriende natie waar we een door beide parlementen goedgekeurd verdrag mee hadden. Uh, maar bon, eind goed, al goed, zeg ik nu maar. Ja, want u bent er blij mee met deze beslissing? Wel, blij. Ik, uh, eigenlijk, wat ik erg vind is dat men in Zeeland blijft denken, en blijkbaar ook in Nederland, want ik lees dat ook in het regeerakkoord dat dat natuurherstel in de Westerschelde nodig is omwille van de verdieping die wij gevraagd en ondertussen gekregen hebben. Nu, dat is helemaal niet zo. Dat natuurherstel in de Westerschelde is er gekomen toen we begonnen over de verdragen over de Schelde uh, op Nederlandse vraag. Nederland zei wij willen wel praten over een betere toegankelijkheid van de rivier voor de havens. Maar wij willen ook uh, praten en maatregelen voor natuurherstel. Mm. En, en dus nu leeft men al vele jaren met het onjuiste idee dat die uh, ontpoldering er moet komen voor de havens. Ja, vooral voor de haven. van Antwerpen. Want meneer dat Van Peel, het, niet zo. het maakt u helemaal niet uit wat er met de natuur gebeurt, begrijp ik. Nee, maakt mij wel uit. Want wow. wij hebben in de tijd gezegd... Juist, wij vinden dat het niet alleen over de toegankelijkheid... maar ook over de veiligheid, over het natuurherstel in de Westerschelde nee, nee. moet gaan. Vinden wij ook. Maar wij vinden niet dat die koppeling uh, moet gemaakt worden. En wat ik wel goed vind is... Dit verdrag is in de tijd tot stand gekomen met medewerking van iedereen, niet alleen de autoriteiten, maar ook de landbouwersverenigingen, de natuurbewegingen, alle stakeholders, zeg ja, maar. Ja. En dus wat niet erg netjes zou zijn vanuit de kant van de haven, is zeggen, uh, bij ons, onze buiten is binnen, wij hebben onze verdieping, en uh, de andere luiken van het verdrag, ja, die kunnen ons gestolen worden. Vandaar dat de Vlaamse minister-president Chris Peters ook erg onverzettelijk is geweest al die jaren. En ja. heeft gericht verdragen moeten worden uitgevoerd. Nou, uh, wij wachten gewoon rustig af totdat dit verdrag wordt uitgevoerd, meneer Van Peel. Want het gaat nu waarschijnlijk echt gebeuren. Uh, dank voor uw toelichting bij ons in de uitzending. Graag gedaan, mevrouw. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Het spoor van vernieling in de VS door Sandy en Asher was snel bij overleg betrokken. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De storm Sandy heeft flink wat schade aangericht in de, aan de oostkust van de Verenigde Staten. Er zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen door het natuurgeweld. De storm kwam aan het begin van de nacht aan land in de staat New Jersey en liet een spoor van vernieling achter. Hulpdiensten in New York maakten overuren. Burgemeester Bloomberg van New York, waarschuwde mensen op een gegeven moment niet meer de straat op te gaan. Blijf bij je bent. De tijd van de evacuatie is voorbij, zei hij. Conditions outside are dangerous and they're only get worse in the hours ahead. Deze Nederlander in New York zag de storm langs trek en vertelde die op Radio 2. We hebben een paar uh, behoorlijk spannende uren achter de rug. Uh, het gebouw uh, trilde behoorlijk en uh, de lichten gingen een paar keer uit. Maar we hebben nog stroom, gelukkig. En een groot deel van uh, Manhattan waar wij op uh, uitkijken niet meer. Dus daar is het hartstikke donker. Maar uh, met ons gaat het goed. Verder dan de inwaarts veroorzaakt Sandy hevige sneeuwbuien. Bij zo'n 3 miljoen Amerikanen is de stroom uitgevallen... doordat bomen op elektriciteitskabels vielen. En voor de kust van North Carolina zonk de replica van zeilschip de Bounty. De kustwacht kon 14 opvarenden redden, maar voor een vrouw van 42 kwam de hulp te laat. Roger. Rescue complete. Ready for one of altitude, sir? Kapitein wordt nog vermist. Die Bounty werd onder meer gebruikt in de filmreeks Pirates of the Caribbean.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 Zoals wij ook in een klein team andere mensen hebben betrokken bij wat we aan het doen zijn en hoe we dan elke stap zetten, is Lodewijk als je ook redelijk betrokken geweest. Ben je om een paar keer langsgekomen? Nee, we hebben gewoon uh, we hebben tegenwoordig wat digitale mogelijkheden om elkaar uh, ja. daarover te informeren. Ja, ja, maar hij is dus eigenlijk behoorlijk op de hoogte gehouden van de onderhandelingen. Uh, ja, gedurende het proces, uh, ja. En Rutte noemde Asscher in Pauw en Witteman een formidabel talent en politicus. Hij heeft wel aan Samsom gevraagd of die niet zelf in het kabinet wilde... maar Rutte merkte dat Samsom dat absoluut niet wilde. Het partijbestuur van de PvdA stuurt het regeerakkoord... met een positief advies naar de leden. Dat heeft partijleider Hans Spekman bekendgemaakt. Ja, we geven een positief advies mee aan onze leden. We hebben het uh, gelezen met z'n allen. En we hebben gezegd, het is een herkenbaar PvdA-profiel. pva leden stemmen zaterdag tijdens een congres over het akkoord met de VVD. En op dat partijcongres moet het regeerakkoord in zijn geheel worden aangenomen of verworpen. Accountant en adviesbureau KPMG opent een kantoor in Birma. Volgens het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor in Amstelveen zit, biedt dat land grote economische kansen. Eerder dit jaar werden veel van de westerse sancties tegen Birma opgeheven, nadat het regime democratische hervormingen had doorgevoerd. En daardoor kunnen westerse bedrijven een nieuwe markt van ruim 50 miljoen Birmeese consumenten aanboren. En KPMG hoopt nu dat bedrijven die kansen zien in Birma eerst eens even bij KPMG aankloppen voor advies. De Aco-literatuurprijs is toegekend aan de Vlaamse schrijver Peter Terrin voor zijn boek Postmortem. Terrin schrijft in zijn boek over het herseninfarct van zijn dochtertje. Dat boek gaat volgens de schrijver over de liefde voor het schrijven... en over de liefde voor een kind. Er zijn boeken die men wel geschreven hebben. En er zijn boeken die moeten geschreven worden. Postmortem veranderde helaas van het ene boek plots in het andere. Met de Terrin en aan die Aco-literatuurprijs... is een bedrag verbonden van 50.000 euro. En dat was het nieuwsoverzicht.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 Uh, donderdag belooft dan weer een onvervalste herfstdag te worden... met veel wind en regen. Tot opnieuw graad of 10 na 11 En vrijdag doet daar nog een schepje bovenop... met mogelijk een zuidwestenstorm. storm. verkeersinformatie. Het is tot nu toe een normale dinsdagochtendspits. In de provincies Utrecht en Gelderland komen mistbanken voor. En er staan files veroorzaakte ongelukken. Bij Rotterdam op de A4, Hoofdvliet richting Vlaardingen... verknop het ketelplein 4 kilometer... De weg is daar wel weer vrij. Op de A9 ook, maar richting Amstelveen... voor Afrit Kastricum 3 kilometer. Daar is de linkerreis ook nog dicht. En op de A20, hoek van Holland, richting Gouda... staan tussen Maassluis en Vlaardingen... 5 kilometer na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. Hallo, Tom de Ridderen hier... met een bericht voor elke ondernemer met een auto. Het is nog steeds een hoop gedoe... om je btw terug te krijgen als je tankt. En reken je contant af...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 Minuten over half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS-Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. En daar vindt u natuurlijk het hele regeerakkoord. En als u al die 81 pagina's daar wilt doorlezen, dan kan dat. En wij ook graag. Blijven Hè? luisteren. Uh, bruggen slaan. Dat is de titel van het regeerakkoord. Staat ik op de voorkant met ook daar weer een foto van De Brug waar VVD en PvdA uh, samen overheen lopen. Dat is zo'n beetje in het beeld. Uh, 16 miljard moeten worden bezuinigd. Daarover zijn ze het eens geworden. Vooral in de zorg en in de sociale zekerheid. In Den Haag verslaggever Marcel Bril. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Oké, okay, je hebt het helemaal doorgenomen. Beeldvorming yeah. um, is belangrijk in Den Haag. Dat zag je ook gisteren tijdens die persconferentie. Ook voor de VVD en PvdA. Wat is na nou, de dag van gisteren het beeld in de kranten? Nou, over het algemeen zijn de ochtendbladen vrij positief. Vooral als het gaat om de snelheid en de daadkracht. Trouw, die heeft het over een dapper akkoord zonder taboes. En het AD-kopt Rutte 2 kan aan de slag. Dan pakken we de Volkskrant er even bij. Die noemt het No-Nonsense-kabinet een pragmatische stap vooruit. En dan de Telegraaf. De belangrijkste krant eigenlijk voor de VVD-achterban. Die wordt door de VVD-kiezers het meest gelezen. En ik hoorde in sommige uh, kringen binnen de VVD al dat met bezorgdheid uitgekeken werd naar de kop van vandaag. Nou, de kop over de hele voorpagina. Die luidt snijakkoord, somberheid, troef. In het artikel staat uh, onder meer te lezen... dat Rutte een trits aan maatregelen heeft gepresenteerd... die haak staan op het gedachtegoed van Ruttes partij. Dus die krant is vooral heel erg kritisch... over de gepresenteerde maatregelen. Nou, Marcel, hebben we natuurlijk ook al uit de ruilakkoord gehoord. Hè? Ja. Want, uh, en daar gaat het dan meer over de verhouding tussen VVD en Partij van de Arbeid. Hebben Rutte en Samson geen probleem met het verdedigen van de maatregelen... die hun partij dan niet zo goed gezind heeft. Ja, want je hebt maatregelen die je uit kan voeren bij het uitruilen... wat je eigenlijk wilde, en je hebt nare maatregelen. En die nare maatregelen vinden ze natuurlijk niet leuk. Uh, überhaupt vinden ze het niet heel erg leuk... want de plannen kosten iedere Nederlander gemiddeld 1000 euro per jaar... benadrukte Rutte gisteren nog maar eens. En ze realiseren dat iedereen pijn gaat leiden... en daar lopen ze dan ook niet voor weg. Wat opvallend was uh, dat beide heren uit zichzelf kwamen met de punten... die hun uh, partij hard zal gaan raken en vervelend voor ze is. Samsom zei ook meteen dat hij geen vreugde voelde... maar trots dat de PvdA dit heeft afgesproken. En dat past ook wel in de stijl die ze vanaf het begin af aan gekozen hebben. Het gunnen en uitruilen van hele grote onderwerpen. De VVD moest iets doen aan de woningmarkt en de PvdA aan de arbeidsmarkt. Ja, en dat uitruilen dat hebben ze aan die onderhandelingstafel 47 dagen lang volgehouden. Uh, Marcel, er blijven natuurlijk verschillen tussen die twee, uh, evident. Uh, ja. Nu zijn ze trots en tevreden over het akkoord, uh, maar het is nog een verstandshuwelijk. Om praktische redenen zijn de heren getrouwd. Uh, praktische redenen, de verkiezingsuitslag en de staat van de economie. Uh, Europees breed, maar ook voor Nederland. Wat als die praktische redenen wegvallen? Wat als de economie opeens aantrekt? Wat gaan de twee dan met elkaar doen? Ja, dat is een moeilijke vraag. Gisteren bleek ook wel dat er iets meer op dit moment is... dan een verstandshuwelijk, want ze zijn elkaar wel... aan die onderhandelingstafel en tijdens al die etentjes erg leuk gaan vinden, zo bleek wel weer. Ze moesten vaak lachen naar elkaar en vulden elkaar regelmatig aan. Maar inderdaad, dat is een goede vraag... hoe dat in de praktijk allemaal uit zal gaan pakken. Kijk, wat je ook nog hebt, is dat Lodewijk Asscher... naast dat hij vicepremier is, is hij ook minister van Sociale Zaken... Die moet hele vervelende dingen uit gaan voeren... als het bijvoorbeeld gaat om de verkorten van de WW. De vakbonden zijn daar niet blij mee... en een gedeelte van de achterban ook ongetwijfeld niet. En, en als je moet dat wel gaan verkopen... of uh -huh. VVD-minister Schippers die moet als minister van Volksgezondheid... een aantal inkomensafhankelijke maatregelen uit gaan voeren. Iets wat de VVD echt helemaal niet fijn vindt. Dus nu kun je zeggen, allemaal heel ontspannen, dat uitwisselen, dat is prima, maar in de praktijk moet blijken of dat de komende jaren ook zo blijft. En je zei het zelf al, wat gaat er gebeuren als die crisis over is? Werkt deze formule dan nog? Ja, wat ik al zei, die vragen, die zijn moeilijk te beantwoorden. Maar blijven ze dan nog zo pragmatisch? Dat is een vraag die de komende tijd wel zal gaan spelen. Ja. Maar ik loop natuurlijk op de zaken vooruit, want Precies. het kabinet zit er nog niet eens. Nee, nee, eerst gaan ze vol goede moed aan de slag. Volgende week in de volgende week dan ergens een presentatie van het hele kabinet. Kun je nog even kort het traject daarnaartoe schetsen? Wat gaat er gebeuren? Ja, morgen Kamerdebat. Daarna worden bewindspersonen uh, ontvangen... Uh, om vervolgens uh, een PvdA-congres komende zaterdag te organiseren. Als dat allemaal goed gaat, gaan ze naar de koningin. Wanneer dat precies is, is nog niet duidelijk. De verwachting is ergens volgende week. Misschien volgende week donderdag. Marcel Bril in Den Haag. Dan gaan wij door naar de sport. Tom van het Hek, goedemorgen. Een goedemorgen. Want ook de sport komt aan bod in het regeerakkoord. Nou ja. Oh ja, dat wil zeggen, um, Olympische gedachten prima, leuk allemaal. Ja. En we mogen ze allemaal optrekken aan dat idee, maar niet in Nederland. Nee, het is overigens al heel bijzonder dat sport aan bod komt hoor, in het regeerakkoord. Want uh, dat komt er niet zo vaak in voor. Maar ze hebben gezegd, ja, Nederland wel op Olympisch niveau brengen. En uh, we staan niet te springen. Uh, sterker nog, we gaan niet financieel uh, meedoen om een risicovol project in te gaan... om die spelen eventueel naar Nederland te halen. Daar kun je natuurlijk uiteraard weer van alles van vinden. En dat zullen ook veel mensen. Maar ik snap het wel als je net hoort waar het allemaal over gaat op dit moment in dit land. Dat je zegt van nou die Spelen, daar zit een groot risico aan. Het is ook hoe je daarnaar kijkt. Ik heb zelf tientallen congressen bij gewoond de afgelopen jaren. Waarin allerlei mensen je in de ene minuut kunnen voorrekenen dat het 6 miljard oplevert. Om twee minuten later iemand te presenteren die zegt dat het 9 miljard gekost heeft. Dus het is ook maar een nieuwe weg. Zijn dat kosten voor de Spelen of is dat infrastructuur op lange termijn? Nou zo kun je er allerlei modellen op loslaten. Feit is wel, en laat de sport dat uh, vooral toch ook weten, dat de meeste landen die de Olympische Spelen georganiseerd hebben heel blij zijn op het moment dat de Spelen er zijn, maar na afloop bij de rekeningen altijd een stuk minder vrolijk worden. Maar uh, kortom, een, een wat mij betreft wel logisch besluit en we moeten niet denken dat de Nederlandse overheid niks aan sport doet, want met name in de breedte zin mensen deel laten nemen aan sport op lokaal niveau in Nederland, gebeurt er in verhouding tot de landen om ons heen ongelooflijk veel op dat gebied. Dus de sport moet niet zo klaar ...hebben ze overigens ook niet gedaan over het algemeen. Goed, dan, het ging een beetje onder in al dat andere nieuws gisteren... ...de eh, dopingbekentenis van Steven de Jong. Ja. Welke gevolgen heeft die bekentenis nou? Tom? Ja, nou ja, hij heeft gezegd, hij zat bij dat Team Sky. Daar zeiden ze, iedereen die hier wil werken zal moeten zeggen wel of niet. Nou, hij heeft gezegd, ja, sorry, ik heb doping gebruikt tussen 1998 en 2000, zegt hij zelf. Dat is in zijn TVM-tijd en ook in zijn Rabotijd. Mooi is het zinnetje, er was makkelijk aan te komen en het was zeker niet op te sporen. Dus er was duidelijk al een middel waarvan iedereen wist dat je het kon krijgen... en waar niemand het uh, iets van kon vinden. Uh, die bekentenis, ja, voor hemzelf is het natuurlijk natuurlijk treurig, want hij moet uh, zijn werk staken. Ja. Hij zegt, ja, ik hoop dat ik dan ergens anders nog wel aan de slag kom. Misschien moet hij eens bij Vino Kurov gaan uh, solliciteren. Die heeft een ploeg Astana, uh, waar je al jarenlang een zweem over ligt. En het geeft ook nog maar eens de splijting van de wielerwereld aan. Want daar waar ze bij Sky nu zeggen, iedereen die er iets mee te maken heeft, gaat wegwezen, zeggen een heleboel andere ploegen. Nou, als je het openlijk vertelt, mag je gewoon bij ons komen werken. Dus wie weet dat Steven de Jong bij een andere ploeg uh, aan de slag kan. Maar niet meer bij Team Sky. Don van Denk, dank je wel. En zo dadelijk, wat gaat Rutte 2 betekenen voor de werkgelegenheid in Nederland? En wat voor mensen zonder werk? Hoort u zo meer over. Eerst Edwin Gerritsen, hoe ontwikkelt zich de spits, Edwin? Het wordt nu langzaam wat drukker. Er staat 150 kilometer file in totaal. Er zijn een paar lange files bij. Op de A9, ook maar richting Amstelveen, staat voor Knopert Raasdorp 11 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Knoop het Ketelplein 6 kilometer na een ongeluk. Twee reishokken zijn daar dicht... En op de A27-breda richting Gorkum is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Geert Ruidenberg en de brug bij Gorkum staat 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Rob Duivenman uit Soest raakte een jaar geleden zijn baan kwijt. En hij keek met extra belangstelling uit naar het regeerakkoord. Samen met verslaggever Jeroen Schutijzen keek hij ook gisteravond naar het NOS-journaal. Na 47 dagen ligt er nu echt een akkoord tussen VVD en Partij van de Arbeid. Wij realiseren ons... Dat dit pakket iedereen nou, Nederland... Rob Duivenman, 56 jaar, bijna een jaar werkloos. U heeft het allemaal gezien. Wat denkt u dan? Wat mij het, het, het, het meest opvalt is dat er geen. Uh, dat er eigenlijk alleen maar negatieve dingen in, in het regeerakkoord staan, wat ik ervan hoor. Niks aan, aan investeren, banen, uh, investeren in nieuwe banen, investeren in de economie. Ik hoor er helemaal niks van. En ik denk dat we daar nou juist van met elkaar van, van, van moeten hebben. 34 jaar lang heeft u bij één en dezelfde baas gewerkt. En nou zit u zonder werk. Wat nu? Ja, solliciteren. Hoeveel brieven heeft u al geschreven? Nadat ik er 200 heb verstuurd, ben ik gestopt met tellen. En tot nu toe ben ik nog niet eens ergens, ergens uitgenodigd. Dat is jammer. Ik blijf wel hoopvol, ik blijf wel proberen, ik blijf positief... Maar als ik dit zo zie, het ook, ook weer met het regeerakkoord, het ziet er niet goed uit. De WW-uitkering wordt ook drastisch verkort? Ja, ik, ik, ik zou niet weten hoe, hoe we dat zometeen zouden moeten doen. Ik heb uh, twee jongens. De oudste is 16, die moet nog gaan studeren. Ik heb geen idee hoe we dat zometeen moet, voor elkaar moeten brengen. Geen idee, weet ik echt niet. U ziet weinig positiefs in het hele verhaal. Er zit ook helemaal niets positiefs in. Uh, wat er gebeurt is, er wordt uh, bezuinigd. Er wordt heel erg bezuinigd. En de, uh, als de dames klaar zijn, gaan ze toch nog een keertje bezuinigen. Het biedt geen enkel perspectief voor u? Nee, maar eerlijk gezegd denk ik voor niemand. Uh, zelfs, uh, ik, ik hoor op de televisie dat zelfs de, de, de rijkeren onder ons... die gaan er fors op achteruit. U zou weer een baan in de ICT willen? Ik zou sowieso een baan willen. Ik heb laatst gesolliciteerd in de, in de uitvaartbranche... om even aan te geven dat ik gewoon een baan wil. Ik wil gewoon weer aan het werk. Thuis is niets. En met deze bezuinigingen kun je beter aan het werk zijn, volgens mij. Tja, nou. Uh, u hoorde uh, Rob Duiverman uit Soest, 56 jaar, al één jaar werkloos. En bij 200 brieven is hij gestopt met tellen. Bas van der Klauw, arbeidseconoom van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Van der Klauw, u heeft mee kunnen luisteren. Um, gaat meneer Duivenman iets hebben aan het verkorten van de WW-uitkering... of het hervormen van het ontslagrecht? De afspraken die zijn gemaakt tussen VVD en PvdA. Nou, de heer Duivenman valt onder de gevallen die... of nou in ieder geval, als ik het goed begrijp, wordt de WW wordt herzien... Voor, uh, voor mensen die nieuw werkloos worden. Dus daar zal hij in eerste instantie niet zo'n last van hebben. Um, de vraag is echter van wat wat gaat er voor de arbeidsmarkt gebeuren met deze nieuwe maatregelen? Mm -hmm. En ik denk dat het positieve... Ik, ik, ik ben het met de heer Duivenman eens... dat, dat het, het hele regeerakkoord ademt een toon van soberheid... Maar ik denk wel dat het positieve erin is dat men zich nou realiseert dat er iets moet gaan gebeuren. Dat uh, we, leven, we leven in een uh, arbeidsmarkt die de afgelopen twintig jaar veel is veranderd. En we zien dat veel instituties dat, dat tempo van die verandering niet hebben kunnen bijhouden. En nu zie je dat er wel wordt geprobeerd om een slag te maken... Uh, om om dat, uh, dat aan te passen en daarmee de dynamiek op de arbeidsmarkt weer op gang te krijgen. Waar ziet u dus dat? Ik, kunt u voorbeelden geven. Nou, Wat ik positief vind, is bijvoorbeeld dat er, een, uh, er wordt gesproken over een, uh, een extra arbeidskorting. Wat er eigenlijk voor zorgt dat werken, ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt... eigenlijk altijd tijd zal moeten lonen. Ja. Uh, dus wat, wat, wat er geprobeerd wordt te doen, is om ervoor te zorgen... dat mensen die werken er altijd op vooruit gaan. Dat er voor iedereen, uh, als, je, als je werk vindt dat dat ook uh, betaalbaar is. Waardoor mensen gestimuleerd worden om te solliciteren. Waardoor uiteindelijk uh, het ook voor bedrijven aantrekkelijker wordt... om mensen aan te nemen. Ja, maar dat zegt u wel, meneer Van der Klauw. Want dat werk moet er dan wel zijn. En de werkloosheid blijft ook de komende tijd nog maar toenemen. Gebeurt er dan voldoende om werk te creëren? Nou, het creëren van werk is altijd iets wat heel lastig is. Dat is iets wat je kan roepen dat we gaan werk creëren. Maar de overheid is uitermate slecht... Uh, over, eigenlijk ken ik geen enkele studie... waarin de overheid nou heel goed is geweest in het creëren van werk. Dat is iets wat, uh, wat, wat de overheid eigenlijk niet kan. Wat maar... de overheid wel kan, is om ervoor te zorgen... dat het voor bedrijven, en voor bedrijven aantrekkelijk is om mensen in dienst te nemen. En om... voldoende, is dat voldoende, uh, komt dat voldoende tot uiting in dat akkoord? Nou, het is een stap in de goede richting, denk ik. Het is een, ik, ben, uh, ik ben er wel gematigd, uh, gematigd positief over... dat uh, dat er hiermee wordt, wordt, wordt bekeken van uh, in welke mate kunnen we de arbeidsmarkt dusdanig gaan organiseren. En de arbeidsmarkt is veel dynamischer geworden de afgelopen jaren. Zodanig dat voor iedereen uh, werken blijft lonen. Mm -hmm. Even naar de hervorming van het ontslagrecht. Hè. Zojuist is bekend geworden dat uh, technisch dienstverleder uh, Imtek 900 banen zal schrappen. Vooral in de Benelux. Zijn zij nu veel slechter af door het regeerakkoord? Ja, het, het ontslagrecht is een beetje lastig. Ik heb, uh, ik heb het ontslagrecht doorgelezen en toen had ik het deel over het ontslag doorgelezen. En toen had ik zoiets van, oké, okay, het, wordt, het wordt aan de ene kant wordt het uh, versimpeld, maar als je de, of het wordt uh, eenvoudiger gemaakt. De ontslagvergoeding gaat omlaag. Uh, dus er wordt nu nog maar per gewerkt jaar een half jaar wordt er uh, maximaal aan, uh, aan ontslagvergoeding mag er gegeven worden, met een maximum van 75.000 euro. Dus dat is interessant voor werkgevers? Het is interessant voor werkgevers aan de ene kant. Uh, aan de andere kant, het wordt, uh, de, de, de werkgever kan niet meer uh, via de rechter ontslag uh, aanvragen. Maar dat zal altijd via het UWV moeten. Dus aan de ene kant uh, wordt, hebben ze een poging gedaan om het wat te versimpelen. Maar aan de andere kant blijven er ook nog allerlei haken en ogen... en allerlei uh, soort escapes blijven erin zitten. Men kan naar het UWV, want het UWV blijft er altijd de mogelijkheid... Om door te gaan naar uh, de rechter. En de vraag is hoe dat in praktijk zal gaan uh, uitpakken. Ja. Uh, meneer Duivank, is het aan te geven welke groep er het uh, het lastigst krijgt? Inderdaad, de oudere werknemers? Uh, om te zeggen welke groep het het lastigst gaat krijgen. Ja, ja ik. ik... Sorry, Kijk, ik, no ik noemde u meneer Duivenman, ja. meneer Van der Klauw, arbeidseconomen de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik zeg het nog maar even. Ja. Ik, ik, ik vroeg dus, zijn het vooral de oudere werknemers? Ja, dat, hebben het op dit moment zijn het gewoon de, de, de oudere werknemers die uh, zeker als ze al wat langer uh, werkloos zijn, dan is het gewoon een hele moeilijke groep om aan het werk te krijgen. Het lukt wel, er zijn. Je ziet wel dat er mensen aan het werk blijven komen. Uh, dat uiteindelijk, ja, je moet veel solliciteren, maar Soms loont het, niet altijd. Uh, maar het blijft de meest kwetsbare groep op dit moment. En dat, uh, ja, dat zal nog wel even zo blijven. Bas van der Klauw, arbeidseconoom van de Vrije Universiteit. Hartelijk dank voor uw commentaar. Het NOS Radio N-journaal Mediaoverzicht. Nou, op alle voorpagina's zijn Mark Rutte en Diederik Samson uiteraard te zien. Er staat ook ander nieuws in de krant. Al oh, moet je daar soms wel even naar zoeken. Er wordt in het regeerakkoord flink bezuinigd op de zorg... Hulpplatform We Helpen springt daar al op in door informele zorg tussen burgers onderling te stimuleren. Door anderen te helpen met boodschappen of klussen kun je punten sparen. En die zorgpunten kun je dan later weer voor jezelf of voor anderen inzetten. Nou, volgens het Nederlands Dagblad lijkt het op het Japanse furai kupoe systeem. Daar is het sparen van punten ja, door hulpbehoevenden te helpen al jaren praktijk. We Helpen richt zich niet alleen op zorg voor ouderen, maar ook op andere vormen van onderlinge hulp. Door ernstig gebrek aan technische mbo'ers... dreigt de Nederlandse industrie de concurrentie met het buitenland te verliezen. Bestuursvoorzitter Ab, ab van der Taal van Siemens Nederland... zegt in NRC Next dat 30% van de bedrijven in de Nederlandse industriebranche... over de kop gaat als daar niks verandert. Momenteel loopt het aantal vacatures hard op... en kan het mbo niet genoeg technisch personeel leveren. Ook kiest een groot deel van de starters op de arbeidsmarkt... binnen een paar jaar voor een ander niet-technisch beroep. Sandy is trending topic op Twitter. Storm die de Oostkust van Amerika thijst... Het zorgt voor veel ongemak. Volgens Fox News zitten er miljoenen mensen in het donker door de superstorm. De Nederlandse bobsleer Edwin van Kalker kan niet meer trainen in Lake Placid. Nog uh, goede training kunnen doen vandaag. Nu gaat de baan dicht in verband met de storm. Fingers crossed, twittert hij. CNN meldt dat op de beurs van Wall Street een meter water staat. Maar dat wordt door de beurs zelf dan weer ontkend. Er is geen schade aan het hoofdkantoor, zodat het de handelsvloer aantast. Er is geen water in de omringende straten, zo laat de beurs weten. Ja, dan moeten we toch nog eventjes hebben over de blote bast nee, nee. van Feyenoord-spits. Ja, alweer. Graciano Pelle. Ik heb zelfs over hem gedroomd, je zou het niet zeggen, maar toch is het gebeurd. is het gesprek van de dag onder vrouwelijke fans. Pelle trok zijn, naar zijn doelpunt tegen Ajax zondag zijn shirt uit. Misschien heeft u het meegekregen. Naar eigen zeggen om meer vrouwen naar het stadion te lokken. Het algemeen dagblad sprak met fans die onder de indruk zijn van Pelle's sixpack. Volgens sportjournalist Barbara Barend zijn er maar weinig voetballers zo knap als Pelle. En zij kan het weten. Feyenoord-fan Jolanda, die bij de ze voor reportersvereniging werkt, zegt dat haar zoon haar voor gek verklaart. maar dat ze gewoon oh roept als die in beeld komt. Pelle krijgt zijn zin. Begin december is er een ladies night in de kijker. Nou, <laughs> de ik heb er ook geen verstand van, maar ik vond het ook indrukwekkend, hoor. En Bram in even natuurlijk. Jada, jada, jada. Oh ja. ja. Je, ja, je, je wil het niet erover hebben, hè? Nee. Zeg het maar. Wat ze is zijn, Ja, ze zijn uit elkaar. Oh. De Telegraaf publiceert uit de verklaring van Bram Moskovits en Eva Jinek. Ze kwamen tot de conclusie dat een vriendschappelijke relatie beter bij hen past. Hmm. Het is al geen fijne tijd natuurlijk voor een advocaat. Gisteren werd bekend dat hij een schikking heeft getroffen met de belastingdienst... voor zijn fiscale boetes voor belastingomduiking. Nou, vandaag hoort hij ook nog van de tuchtrechter voor advocaten of hij wordt geschorst. Daarover trouwens hoort hij na negen uur meer van onze verslaggever Matthijs van de Wiel. En na acht uur hoort u uiteraard meer over het regeerakkoord. Gemeenten, die krijgen het ook al voor de kiezen, moeten flink bezuinigen. En ze moeten ook nog samen gaan. Want gemeenten kleiner dan 100.000 inwoners, die moeten er straks niet meer zijn. Anne-Marie Jorretsma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, reageert. Na acht uur in het Radio 1 Journaal. Blijft u luisteren. Het laatste nieuws. Ik, het klaar. Het is uh, radiostilte. Nog steeds. De radiostilte ten einde. Nou, we gaan naar Marcel Bril bij de PVDA. De microfoons worden gericht. Ook Rutte is naar buiten gekomen. De reactie van de fractie is dat dit een evenwichtig pakket is.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 Bekijk de online video op abnambro.nl slash beleggingsupdate. ABN AMRO, de bank anno nu. Dit is Radio 1.